12 uur NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Mest, en en kalfjes, Voor Rick Grashoff is de maat vol. Het Groen uh, Kamerlid houdt zometeen een vurig pleidooi... voor een ferme tik op de vingers van de Nederlandse boer. Zometeen in de nieuwsbv. BV. Maar eerst pensioenfondsen komen met een realistischer overzicht. Dat nu in het uitgebreide Nationaal. Jan van den Butten. We hebben we het zo meteen over. Eerst dat meisje van drie uit Rotterdam. Ze heeft vermoedelijk een week thuis bij haar dode moeder gezeten. De situatie werd pas ontdekt nadat de onderburen hadden geklaagd over een lekkage. Vertelt redacteur Sjoerd Boosma van RTV Rijnmond. Dat kind was thuis. Er was ook nog een hond in huis. En dat kind dat ging natuurlijk op zoek naar eten en drinken. Het kind haalde het water uit de kraan en heeft de kraan laten openstaan. En uiteindelijk is daardoor een waterlekkage ontstaan waardoor de benedenburen wateroverlast kregen en dus besloten hebben om de huisbaas in te schakelen. De huisbaas kon het huis niet inkomen. Die heeft de politie erbij gehaald en zo is duidelijk geworden dat die vrouw en het kind in het huis waren. De moeder van 41 is een natuurlijke dood gestorven. Wel was ze in beeld bij de hulpverlening. De vrouw wilde geen contact met haar familie, maar familieleden hebben naar eigen zeggen meerdere malen aangeklopt bij hulpverleningsinstanties. Wij hebben natuurlijk direct ook Sjoerd de gemeente Bootsma. Rotterdam om verdere toelichting gevraagd. Omdat uh, voor ons ook op dit moment natuurlijk onduidelijk is. En ook voor de familie zelf. Die hebben daar ook nog geen uitsluit over gekregen. Want daar moet nog een gesprek over volgen. Van ja hoe die zus natuurlijk heeft gereageerd op uh, de bezoeken van hulpverleningsinstanties. Sjoerd Bootsma van RTV Rijnmond. Een driejarig meisje is opgevangen in een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed. Mogelijk zijn ongeveer 90 migranten verdronken voor de Libische kust... nadat hun boot zeisde. Volgens de VN werd er alarm geslagen nadat er tien lichamen waren aangespoeld. De overledenen kwamen uit Libië en Pakistan. Een paar mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Ze konden zelf naar de kust zwemmen en zijn gered door vissers. Steeds meer mensen uit Pakistan willen naar Europa toe. Afgelopen maand stond het land op de derde plek... als het gaat om het aantal migranten dat Italië wist te bereiken. Ja, in Frankrijk, in het zuiden, is een ernstig leger een helikopterongeluk gebeurd. Twee helikopters waren daarbij betrokken. Correspondent Frank Renaud, wat is daar gebeurd, Frank? Vanochtend rond negen uur zouden twee legerhelikopters elkaar in de lucht hebben geraakt en daarna zijn neergestort en 50 meter uit elkaar op de grond terecht zijn gekomen. Twee burgemeesters van gemeenten daar in de buurt... die bezochten het gebied en die spreken van een verschrikkelijk tafereel... wat ze hebben gezien. Ze wilden geen details geven... uit respect voor nabestaanden. Het gebeurde allemaal in Zuid-Frankrijk inderdaad... zo'n 50 kilometer van saint tropez vandaan. De autoriteiten hebben bekendgemaakt... dat zeker vijf inzittenden zijn omgekomen. Er zijn ook berichten dat er nog naar een zesde inzittende wordt gezocht... maar dat is nog niet bevestigd. En wat waren dat voor helikopters... Die helikopters zijn van het type Gazelle. Gazelle het zijn kleine toestellen, één motorig, lichtgewicht. Ze hoorden bij een vliegschool van het leger in de regio daar waar piloten worden opgeleid. De minister van defensie, Florence Parly, die heeft daar afschuw uitgesproken over wat er is gebeurd en zij reist vanmiddag naar dat gebied. en zal ook naar die vliegschool gaan van het leger. Op de rampplekken zelf zijn natuurlijk heel veel hulpverleners op dit moment nog steeds actief. Het gebied is helemaal afgesloten. Journalisten kunnen ook niet in de buurt komen en er is ook in het gebied een crisiscentrum ingericht. En de oorzaak, dat valt nog niet te zeggen, denk ik. Hè? Over de oorzaak valt op dit moment nog niks te zeggen. Het enige wat we weten is dat ze blijkbaar op elkaar zijn gebod... die twee legerhelikopters in de lucht. Frank Renoud. De waarde van de bitcoin daalt hard. De digitale munt is nu ruim 8.000 dollar waard. En anderhalve maand geleden was het nog bijna 20.000. Beleggers maken zich zorgen over de strenge regels in China, India en de EU... om witwassen en terrorisme met behulp van bitcoins tegen te gaan. Ouders die hun kinderen laten spijbelen... moeten meteen een boete krijgen van 100 euro, vindt het Openbaar Ministerie. Nu beslist de rechter over die boete. Het OM wil dat leerplichtambtenaren dat gaan doen. Schaatser Jan Smekens draagt volgende week de Nederlandse vlag bij de opening van de Olympische Spelen. De schaatser uit Salland veroverde vier jaar geleden in Sochi zilver op de Olympische 500 meter. En Smekens is op die afstand ook regerend wereldkampioen. Het NOS-journaal. Oud-PVDA-minister Willem Vermeend noemt het buitengewoon ergerlijk dat zijn boek over cybersecurity is verschenen zonder goede bronvermelding. Fout, is fout. En, en tijd is dit, op een of andere manier verantwoordelijkheid. Dat trek ik me aan, ook persoonlijk. En ik neem de volle verantwoordelijkheid ervoor. En wat doe ik dan. Het enige wat ik nu op dit moment kan doen is zeggen, het boek gaat handelaars. En ik ben nu thuis, Zeg hoe het Duitser, kan. Gisteren werden vermeend en zijn co-auteur Jan van Rijbroek beschuldigd van plagiaat. In het boek stonden zonder bronvermelding stukken uit onder meer de Volkskrant, NRC en Wikipedia. En vermeend zegt dat mensen die het boek hebben gekocht hun geld terug kunnen krijgen pensioenfondsen gaan op hun overzicht voor werknemers... drie bedragen vermelden in plaats van één. Een optimistisch en een pessimistisch scenario... en het meest waarschijnlijke scenario. Nu geven pensioenfondsen alleen het bedrag dat in het beste geval wordt gehaald... maar in de praktijk valt dat vaak tegen. En mensen zijn daardoor het vertrouwen in hun pensioen een beetje kwijtgeraakt... zegt minister Koolmees van Sociale Zaken. De nieuwe overzichten van de pensioenfondsen gaan volgend jaar in. Een proef met een alternatieve straf voor jonge cybercriminelen pakt goed uit. Ze moesten verplicht aan de slag bij een IT-bedrijf... waar ze werden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden. En de jongeren leerden daar ook hun computertalenten... op een goede manier te gebruiken, vertelt bureau Halt die de straf oplegde. De jongens waren toch redelijk geschrokken... van het feit dat ze met de politie in aanraking waren gekomen. En uh, met name een van de jongens was erg blij met de kans... die hij kreeg om het op deze manier goed te maken. En die proef krijgt een vervolg in de rest van Nederland. En nu krijgt het weer nog winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Op dit moment vooral in het zuiden en later vanmiddag in het noordoosten. Tussen de buien door kan de zon ook nog even schijnen en het is 5 tot 7 graden. Morgen opnieuw kans op winterse buien en het wordt wat frisser, maximaal rond de 4 graden. Druktermaker Kees van Amstel die noemt de doorsnee profvoetballer vaak geen helder licht. En daar laat hij dan weer zijn licht over schijnen. Je hoort hem even na half één hier in de nieuwsbv. De AMB nu, Jolande van der Velden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat het dus Hoofddorp in de Roelof Arendsvee nog steeds 8 kilometer. Komt er politieonderzoek na een ongeluk? De vertraging is bijna een uur. Twee reisfokken zijn er nog dicht. Verkeer op weg naar Den Haag kan omrijden via Wassenaar over de A44. Maar dan loopt het ook wat vast tussen Oostgeest en Wassenaar Centrum. 10 minuten vertraging. Maak kennis met de in-company programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag managementboek.nl/incompany. Bedrijven zoeken controllers met zakelijk inzicht, proactiviteit en uitstekende persoonlijke vaardigheden. Wilt u ook doorgroeien naar business controller? Volg dan de post HBO opleiding Certified Business Controller. Lees meer op alexvangroningen.nl. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt, ik wil een beter bed. Nu alle selecte matrassen twee halen, één betalen. Al vanaf 279 euro. Kijk op beterbed.nl Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9PLUS wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5. En je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl Drive together. Score met PerfectView CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Kom over de vloer tijdens de finale sale dagen bij Carpetright. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 60%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Wees er snel bij, want de finale sale eindigt dit weekend. Carpetright, de vloerenspecialist. Zingen met de juf vind ik het allerleukst. Thuis wordt er alleen maar tegen hem geschreeuwd. Duizenden kinderen hebben geen fijne thuissituatie. Met een klein gebaar kunnen wij ze al steunen. Dus help mee en stuur een lief bericht. Van alle berichten maken wij één lange supportjaal. Ga nu naar het vergetenkind.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Veenhoff, de nieuws -BV. Het ging hem voor de wind. Maar toen Piet Philly de ziekte van Lyme kreeg, stapte hij noodgedwongen uit de succesvolle hip-hopgroep Piet Philly Perquisite. Zeven jaar lang bleef het stil, maar nu is hij terug met hele mooie nieuwe muziek. Je hoort hem straks na half één. Maar eerst op hoge poten naar Brussel. De Nieuwsbv. Nederlandse boeren die mogen meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. En die bijzondere positie willen ze graag houden. Maar ja, of dat ook gebeurt, dat is de vraag na de mestfraude en het gesjoemel met kalfjes. Die zwendel, die zwendel is voor Rick Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... aanleiding om vandaag naar Brussel af te reizen. Meneer Grashoff, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, wat gaat u doen in Brussel? Ik ga vanmiddag in Brussel proberen om duidelijk te maken dat uh, Nederland op een hele wonderlijke manier bezig is met uh, zijn veehouderijbeleid. Uh, dat Nederland daar eigenlijk bezig is om al jarenlang achterinvolgende kabinetten de belangen van veehouderij in Nederland bovenaan te zetten ten koste van de belangen van Nederlanders als geheel. En dat ze ook zover hebben geschopt om lange tijd... een beetje een oogje dicht te knijpen over wat er allemaal mis is in die sector. Oké, okay, en wat zijn die, die, die, die, die, uh, die belangen voor Nederland als geheel? Op welke manier worden die met voeten getreden dan? Kijk, het belang van ons als Nederlanders is dat we schone lucht hebben. Dat we gezond zijn, dat we schoon water hebben... en dat onze drinkwatervoorzieningen veilig zijn. En die zaken staan eigenlijk allemaal eh, onder het vergrootglas bij de Europese Unie. Er zijn regels voor Europese regels. En Nederland voldoet gewoon niet aan die regels. En dan heeft u het over schone lucht, schoon water... dan heeft u het over een, een teveel mes dat wordt uitgereden in Nederland... waardoor bijvoorbeeld het water wordt vervuild? Ja, precies. We hebben een onvoorstelbare hoeveelheid mest... 76 miljard kilo mest per jaar die we produceren... met een onvoorstelbaar grote veestapel. Er uh, wonen meer dieren in Nederland dan mensen. En dat bij elkaar uh, houden we in stand. Dat is een ongelooflijk duidelijke politiek van de Nederlandse overheid... om dat in stand te houden vanwege die economie. Het gaat om een stukje van de economie... ten koste van die bredere belangen van ons welzijn. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk die speciale uitzonderingspositie. Ik ben er nou even ingedoken. Die hebben wij, als ik het goed begrijp... Wij mogen meer mest uitrijden in Nederland... omdat um, dat heeft te maken met een bepaald soort grond in Nederland. Verschillende soorten grond en verschillende soorten gewassen die wij hebben. En die nemen veel stoffen op die in die mest zitten. En daarom, omdat ze veel van die stoffen opnemen, mogen wij meer mest uitrijden. Um, maar u zegt, dat zal allemaal wel. Maar dan alsnog komt er nog veel te veel mest in de grond. Precies, dat is wat er aan de hand is. Aan de ene kant is Nederland een uitzondering bedongen. Op zich zijn er argumenten voor. Gezien de hoogproductieve landbouw die we hebben... zijn er argumenten voor. Maar wat je vervolgens doet... is ruimschoots de, de mogelijkheden... voor mest die we hebben om uit te rijden... te overschrijden, omdat toch een beetje te laten gebeuren, om steeds weer te zoeken naar de marges... kunnen we niet de mest die we exporteren er weer buiten laten. Steeds is het doel, hoe meer dieren, hoe beter, ten koste van ons allen. Ja, maar ja, te laten gebeuren. Ik weet niet of u mevrouw Schouten aan de gang heeft gezien... maar die maakt er wel werk van, hoor. nu met al die fraudes die aan het licht komen. Die heeft gezegd, er komt een keurmerk, we zitten er bovenop. Dit gaat niet meer gebeuren. Ik zie bij minister Schout een zekere kentering. Dat is goed nieuws. Maar je moet eigenlijk al zeggen... De eerste reactie die ze had op een hele grote mestfraudeprobleem... wat door NRC met name naar voren werd gebracht, is ik ben boos... En de tweede zin was: de sector moet het zelf gaan oplossen. Maar die sector heeft zelf wel structureel een probleem van fraude, heel grootschalige fraude. En die grootschalige fraude was ook al wel bekend sinds pak en 2014 dat de eerste alarmerende rapporten lagen. Mm. Dus de achtereenvolgende beleid van bewindspersonen is daarin niet bijster goed geweest. Mm. Het kan zijn dat naar aanleiding van de kalverfraude uh, bij Carola Schouten nu de maat wel vol is. Nou, ik hoop dat dat op tijd is, maar het zet niet het fundamentele probleem op de agenda. We blijven in Nederland streven naar een zo groot mogelijke veestapel... ten koste van bijna alles. Ja, ten koste van bijna alles. En dan bedoelt u natuurlijk met name het milieu. Hè? En dat is, dat milieu en onze gezondheid. En onze gezondheid. Maar even toch nog een... een ik las laatst een mooi artikel en het ging ook over de reden... Van dat wij bijvoorbeeld zoveel dieren hebben in Nederland. Uh, 2015, afschaffing van die melkquota. Toen, toen nou, ik noem het maar even zo... toen explodeerde de Nederlandse melkveestapel... 55.000 extra koeien. Dus heel veel extra mest... Dat had de politiek toch toch toch toch kunnen zien aankomen. Zeker, en ik heb dat in 2011 ook luid en duidelijk in de Tweede Kamer gezegd... een buitengewoon dom besluit. Wat overigens eh, zwaar belobbyd is door Nederland in de Europese Unie. Eh, niet alleen door de Nederlandse overheid, maar ook door boerenorganisatie LTO. En je kon het zo gewoon zien aankomen dat dit tot ellende zou leiden. Toch is het gebeurd. Ja, maar ja, toen heeft een beetje de Nederlandse politiek gedacht... nou ja, hopelijk <tus> reguleren die boeren zichzelf een beetje... en snappen ze ook wel dat, ja, dat ze niet allemaal ontzettend veel nieuwe koeien... moeten gaan aanschaffen, want dan zitten ze met overtollig mest... Ja, dan ben je boer, dan kijk je naar je buurman, die doet het wel denk je, ja, jeetje, dan doe ik het natuurlijk ook. Ik wil ook meer verdienen. Ja, dus dat is ook een beetje dom geweest... om dat maar een beetje aan de sector over te laten, lijkt mij. Buit, buitengewoon dom en ook een buitengewoon onhandige zet geweest... van boerenorganisatie LTO. Die zei, wij gaan dat zelf reguleren. Maar de LTO kan zijn eigen leden helemaal nergens aan binden. Sterker nog, als die een beetje lastig wordt... dan zeggen mensen hun lipmaatschap op. Dus de dynamiek in die sector die is gewoon gegaan zoals je kon voorspellen. En er heeft geen organisatie in die hele sector iets aan kunnen doen. Dus u gaat naar de Europese Commissie. U gaat daar een, een pleid dooi houden. Wat wil u nou eigenlijk? Wat wil u daar bereiken? Ik wil, ik wil dat de Europese Commissie de teugels strak aanhaalt. En tegen Nederland zegt Poldori, er zijn een aantal richtlijnen die stellen de eisen ten aanzien van de waterkwaliteit en de luchtkwaliteit, grondwaterkwaliteit en nou ga je ervoor zorgen dat je in een aantal jaren echt aan die doelen gaat voldoen. In Nederland is er al tien jaar lang een standstill. Er verbetert niets meer al tien jaar lang aan de kwaliteit van water en lucht als het gaat om de agrarische bronnen. Dat moet veranderen. Maar wil u dat, dat de Europese Commissie dat Europa zegt... nou, die uitzonderingspositie van Nederland... daar moesten we nog maar eens even over nadenken. Misschien, misschien schaffen we die wel af. Wil u dat? Nou, Dat is een, een, zal ik een gek antwoord geven. Dat zou heel logisch zijn vanuit het perspectief van de Europese Commissie. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat de Europese Commissie zegt... Alla, jullie krijgen nog een allerlaatste kans voor die, uh, voor die uitzonderingspositie. Maar je gaat nu echt je plannen ten aanzien van het milieu en de natuur drastisch aanscherpen. En wat, en wat zou er dan moeten gebeuren? Wat zijn dat dan voor plannen? Er zijn tal van plannen. En de eerste uh, kwestie is zorgen dat onze drinkwatervoorziening direct gewaarborgd wordt. Er zijn drinkwaterbronnen die het drinkwaterbedrijf moeten sluiten... vanwege een overschot aan nitraat, dus meststoffen, in de grond. Dat kan echt niet meer. Dat moet drastisch. En dat betekent dat je bepaalde teelten bijvoorbeeld helemaal niet meer mag doen op zandgronden. Dat je uh, uh, voor bepaalde gewassen veel minder mest op het land moet brengen. Dat je dat ook strenger handhaaft. Dat zijn voorbeelden naar de lucht toe. We blijven ammoniak naar de lucht blazen. Ja, maar, maar bijvoorbeeld even... Is Allom ja. is dat uiteindelijk is die veestapel veel te groot. Ja, maar bijvoorbeeld over dat strenge handhaven... daarvan heeft minister Geschouten gezegd... dat gaan we ook echt doen nu. De NVWA nee, heeft ze niet gezegd. Nou, dat ze heeft juist, gezegd, dat we gaan er juist beter op letten vanaf ja, nu. Ja, daar heeft ze een heel dubbele boodschap in, uh, in uitgezonden. Want uh, ik heb met name gevraagd in de Kamer... betekent dat ook dat de Nederlandse Voedsel en de controlerende instantie, dat die daar ook meer capaciteit voor krijgt? Het antwoord is Nee. En op wat voor manier wil zij dan wel? Want dat heeft ze wel. Ze heeft een mesplan of een actieplan. Ik weet niet precies wat de benaming is. Maar ze heeft wel gezegd: er komt een keurmerk. We gaan er meer bovenop zetten. Er wordt wel degelijk in haar ogen straks wat gedaan aan dat veel te veel uitrijden van mest in Nederland. Het keurmerk laat ze over aan de sector zelf. Dat is een vrijwillig keurmerk. Er komt geen verplicht keurmerk. De handhaving wordt eigenlijk alleen aangeschept in de zin dat er meer overleg komt tussen handhavende organisaties. Dat is overigens goed, dat moet ook gebeuren. Maar de handhavingscapaciteit wordt niet uitgebreid. Ik voorzie dat het heel veel mooie woorden zijn... maar dat we het mestprobleem, wat we uiteindelijk het mestfraudeprobleem... wat we zelfs al vanuit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw hadden... waar we steeds uiteindelijk niks aan hebben gedaan... dat we het ook met deze maatregelen niet onder de knie krijgen. Ja, nou goed, dat, dat moeten we natuurlijk nog zien, want het plan van schaal. Schouder... Dat pas net. Um, ik zat even te denken aan, aan de boeren die nu luisteren. Die denken wel, denk ik, om uh, een uh, um, um aardige term te gebruiken... Die meneer Grashof, die zit ons een beetje te verlinken daar in Europa. Die gaat dus een beetje precies vertellen hoe het hier zit... en, en um, proberen om uh, ons een tik op de vingers te laten uitdelen... Ik denk dat de waarheid en de werkelijkheid... over hoe Nederland omgaat met zijn milieuregels... en met de milieuverantwoordelijkheid... dat die waarheid verteld moet worden. En dat is wat ik in Brussel doe. En er zijn belangrijke afspraken in Europees Verband. Wij als Nederland willen dat er elders in Europa... regels worden nageleefd. Daar hamert Nederland voortdurend op op de handhaving van Europa. En elders... Maar hier maken we ook grote fouten. Tegelijkertijd proberen we een uitzondering te regelen... voor onze boeren dat ze meer mest mogen uitrijden. Alla, maar daar staat ook tegenover... dat je de maximale verplichting aangaat om te zorgen... dat je natuur, milieu en je gezondheid gewaarborgd zijn. En dat u daarbij heel veel boeren boos maakt, dat maakt u niks uit. Ik denk dat ik hier opkom voor een algemeen belang van alle Nederlanders. Dat is overigens ook een belang van mensen die boer zijn. Die willen ook graag gezond zijn en schoon water hebben uit de kraan. Dus ik denk dat daar het punt niet zit. We zullen toe moeten naar een andere veehouderij. We zullen ook toe moeten naar een wat kleinere veehouderij. Uiteindelijk wordt daar ook een betere boterham verdiend door de boeren zelf. We hebben zo'n boer aan de telefoon. Meegeluisterd heeft Annie Schrijer-Pierik. Goedemiddag. Goedemiddag. Europa europarlementariër namens het CDA en natuurlijk boerin. Um, ja, Wat vindt u van het Faan van Rick Grassoff? Nou, als het gaat om Nederland, Nederland doet het net zoals Duitsland en als Frankrijk. Wij zijn volop bezig om, als het gaat om bodem, water, lucht, het beste te bereiken. Daar hebben wij in Nederland, lopen wij gigantisch voorop om dat te bereiken. In Nederland, als het gaat om de handhaving, want daar spreekt mijn collega in de Tweede Kamer duidelijk over. Als het gaat om de handhaving van de milieuregels, dan moet je ook goede systemen hebben. Als we nu bijvoorbeeld spreken over de mestfraude. Nou, Nederlandse boeren en tuiners en cumula, de organisatie daarachter, hebben we steeds gevraagd aan het ministerie. Die regels kloppen niet, want cijfertjes en hoe je het moet in invullen, kloppen niet. En als er dan mensen zijn die het niet goed doen, moet je, moet je die keihard gaan aanpakken. Ik heb met name als het gaat milieudelicten zelf in de Tweede Kamertijd uh, toen in, op de agenda gezet en in de wet laten zetten. Maar dan moet je het systeem anders doen. En met de kou ja, daar wordt daar over gesproken... Maar wacht even, wat, wat, wat stelt u dan voor? Want u zegt, die handhaving moet anders. Wat moet er ja. dan anders? Nou, ik vind wel, ik, en dat, dat is niet alleen bij dit dossier, bij anderen. Je moet een systeem hebben waar een strakke controlesysteem achter zit. En als iets niet goed, een brede en de VWA, en als iets niet goed is, dan moet je dat ook, uh, goed, ook goed gaan aanpakken. Maar je moet niet het heel lang laten doorsudderen. Bijvoorbeeld, we spreken nu over de mestfraude, er ja. wordt net over gesproken. Ja, dat hebben boeren al vier jaar gezegd tegen het ministerie. Die, die cijfertjes kloppen niet. Boeren vullen uh, regeltjes in. En, en dan blijkt dat je geen fosfaat hebt. En dan zegt een ander, ja, je overtreedt het. Maar je moet eerst toch uh, zorgen dat je een waterdicht systeem hebt. Ja. En dat moet goed nageleefd worden. Maar zegt u nou eigenlijk dat, dat, dat, dat, dat de overheid het een beetje te lang laat doorsudderen? Die nou, nou, nou, nou, als het gaat om... Uh, het is helemaal niet zo. Je mag het niet meer opdoen als dat je hebt. En je hebt niet meer koeien en dieren als dat je mag produceren, dat, dat, dat is gewoon een feit en anders overtreed je de wet. Maar je moet gewoon, je moet gewoon ervoor zorgen dat het, het systeem waterdicht wordt. En, en dat moeten we, dat heb ik op andere plekken ook in Brussel gezet, gezegd, daar moeten we veel meer met elkaar bovenop nog zitten. Ja, maar goed, maar dat als, dit... u dat, als u dat vindt, hè? want u, u zegt dat het systeem moet waterdicht, de handhaving moet waterdicht, ja. dat zegt natuurlijk meneer Gassof ook, meneer Gassof, dan vraag je Sorry. je af, goh, als van links tot rechts, van boven tot onder iedereen in de politiek dit vindt, waarom gebeurt het dan niet? Waarom komt er dan niet een beter systeem, meneer dat Als mevrouw Schrijer pleit voor een striktere handhaving... En een, en een strikter systeem om dat ook te kunnen handhaven... Ja. dan zijn we het op dat punt eens. Ja. Ik moet wel vaststellen dat het geluid van het CDA in de Tweede Kamer... er vooral is geweest het bagatelliseren van het probleem tot nu toe. Ja. Dus wat dat betreft spreekt het CDA toch wel een beetje met twee monden. Maar heeft het, heeft het ermee te maken dat de NVWA... daar is ontzettend op gekort, de Nationale Autoriteit die dit soort dingen moet controleren, daar is ongelooflijk op gekort... de afgelopen jaren. Moet daar dan niet van alle kanten worden gepleit dat die weer hele helemaal full swing een volle sterkte komt. Dat klopt. Daar is onder vorige kabinetten enorm onder bezuinigd. Over, overigens onder meer als CD, eh, waar het kabinet werd aan deelnam. Eh, dat moet omgekeerd worden. Dat wordt wel een beetje omgekeerd, maar eigenlijk onvoldoende. Die NVWA zeker op dit terrein moet meer capaciteit krijgen. Dat kost geld. En het is deze coalitie die er niet toe bereid is. Nee, maar goed, deze is dus al heel lang niemand toe bereid. Want dat wordt al jaren gekort. Dat klopt. Ja. dat klopt. Dat is ook een triest feit. En dat is ook een van de dingen die ik vanmiddag in Brussel ook aan zal kaarten. Ja. En nog even naar u, me, mevrouw Schrijven, Want u zegt van, ja, die handhaving moet, moet, moet fermer. Nou, ik denk dat er weinig tegen inval te brengen. Maar het lijkt me toch ook dat de boeren misschien ook aan de boerenkant... even moeten bedenken van, uh, leuk dat misschien de handhaving niet zo goed is. Maar, ja, maar ik, goed, ik het moet het zelf ook niet frauderen. Nou, niet alleen over de boeren. We hebben het over schone lucht. In Brabant is een rapport in een labelijs liggend vanuit de industrie... die net zoveel te maken hebben met de uitstoot. Dus wel alle sectoren... Ja, goed, maar dat is, gelijk... dat, dat is even een ander onderwerp. Maar even, ja, maar even ik, ik, zei het, ik zei het net een beetje simpel natuurlijk. Maar ja, ja. Komt, is er langzamerhand, ziet, ziet u dat, een, een soort veranderend bewustzijn bij boeren van... Ja, we het. moeten iets aan dit doen, want het kan niet zo zijn, die boerensector... die komt natuurlijk zo in een ontzettend nergens, slecht daglicht te staan. Dat, dat nergens, moet anders, lijkt mij. Nergens in Europa zijn de boeren zo bewust en innovatief bezig met bodem, water, lucht als in Nederland, kan ik u zeggen. En met precisielandbouw. Maar dan heb je wel een overheid daarbij nodig die zegt wat kan, dat kan. En diegene uh, die het niet goed doet, gaat je aanpakken. Maar wat nu gebeurt, je laat het een beetje doorrommelen en doorrommelen. Je laat de boeren investeren en vervolgens zeg je op de achtergrond, en dat is mijn grote zorg. En dat wil ik mijn collega dan nu naar Brussel toe meegeven. Hmm. Laten we er wel voor zorgen dat die boeren die keihard meer werken... en die positief aan de slag zijn, die boeren, gezinsbedrijven... dat we door dit gedoe niet de nek laten omdraaien. Ik heb vorige week de pulsvisserij. Dat is ook zo'n verhaal. Ja, nee, We weeklaar. gaan beginnen niet ook nog over de pulsvisserij. We hadden, bleven nu even bij de mest. Volgens mij produceren vissen weinig mest. Het is dus allemaal dezelfde dus u... agenda. <laughs> ja. Het is dezelfde ja. de agenda van Bloem. Weet dat ik. zit er allemaal achter. De de ik dank u. Aanvinden. Ik dank u hartelijk beiden voor dit gesprek. Rick Grasshoff is in ieder geval op weg naar de Europese Commissie om ze toe te spreken en om te vertellen hoe het er hier aan toe gaat, als het gaat over onder andere het mestbeleid. Ik dank u beiden bijzonder hartelijk. Rick Grasshoff, Tweede Kamerlid namens GroenLinks. En Annie Schreier-Pierik, die zit in het Europees Parlement namens het CDA. Dankjewel. De nieuwsbv. Canada. Canada heeft twee woorden aan hun volkslied veranderd... zodat er niet meer wordt gezongen over onze zonen, maar over ons allemaal. Dus veel gendervriendelijker. Nou, wat dat betreft hebben Fluitsma en Fantijn destijds wel handig aangepakt. Niks geen 15 miljoen mannen en vrouwen, nee, gewoon gelijk 15 miljoen mensen. Dat is natuurlijk wel één heel klein smetje. Ze zingen een zoon die noemt zijn vader Piet. Maar ja, misschien wil die vader tegenwoordig wel liever Petra genoemd worden of zo.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 Als die ballen in de muur en niemand die droog brood eet, vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Het plaat loopt een beetje achter, hè? Zo'n 2 miljoen mensen. Fluisma en Fantijn, 15 miljoen mensen. De nieuwsbv. Het allermooiste. Wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur? Ik vraag het iedere dag met veel plezier aan een prominente Nederlander. Vandaag, Rick de Leeuw. Rick, Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. <laughs> nou, je ah. hebt er zin in. Wat is het allemaal? Altijd, mevrouw. Ja. Uh, ja. Uh, eigenlijk wilde ik hier vandaag iets vertellen over de Weense sigarenboer, een roman van Robert Seetaler. Dat is een prachtig boek, waarin een, een jongen van het Oostenrijkse platteland in het oorlogszwangere jaren dertig in Wenen vriendschap sluit met de oude Sigmund Is echt heel tof. Maar gisteren was ik in Brussel op de Brava. Het de Brussels Art Fair, en daar wil ik je graag mee naartoe nemen. Ja, graag. Graag. graag. Nou, wanneer gaan we? Dat is, dat is in, de, in de gebouwen van, uh, van Toerun Taxis, dat is een, een, een schitterend complex... en daar staan meer dan 100 galeriehouders verzameld... uit Genève, München, Londen, alle windstreken van Europa... Parijs, Antwerpen, Brussel. Uh, het is een verzameling, een soort kleine museumpjes, uh, uh, ze hebben allemaal hun mooiste waar uitgestald daar... en alles, alles is daar te koop. En dat maakt het wel heel tof. Uh, antiek schilderkunst, goud, zilver, beeldhouwwerk... Uh, het is er allemaal. Fotografie, uh, conceptuele kunst, schilderkunst... Uh, uh, en er gaat van Breugel tot Appel, van Allerginsky tot Rubens. Het is alles door elkaar. En om de tien meter stap je zo'n andere galeriehouder binnen... en stap je de totaal nieuwe wereld in... En dat is, dat, dat, dat is een zalige overdaad. Dat, dat, dat, je moet dat een keer meemaken. Of tenminste, ik had dat nooit gedaan. En vooral, ik was, We waren met z'n vieren en we hadden bij de ingang afgesproken... we hebben een miljoen euro uit te geven. <lacht> en geloof me, dat, dat maakt dat een stuk... Toffer. Um, ja. <laughs> dus, en wat heb jij voor dat een, hopelijk virtuele niet bestaande geld gekocht? Dat was inderdaad niet besteld, maar je, je, je wordt daar serieuzer in naarmate je daar langer rondloopt. Want je, een miljoen lijkt veel, maar in zo'n beurs is dat toch uh, blijkt dat uh, ook ook dat eindig te zijn. Dus uh, uh, bij, de, bij sommige van de galeries hangt ook daadwerkelijk de, de prijs... maar bij anderen moet je toch uh, de niet zo discrete vraag stellen... Van wat, wat kost het nou eigenlijk? <tied> en ik had, Uiteindelijk had ik een, mijn oog laten vallen op een, een prachtige wandkleed... uit het begin van de, van de 16e eeuw, voor nog geen 60.000 euro. Echt heel mooi. Uh, een vriend, uh, Jos, die wilde graag een chaise longue uit het midden-18e eeuw... dat was al een ton. Uh, Danielle wilde graag een, een prachtig... Stilleven van Edmond de Koning. Echt met mijn framboosjes, zo mooi. Je kon ze bijna ruiken. Echt prachtig ding. Schitterend groot. 1 bij 1,60 bij 2 meter. 85.000 euro. Dus dat nou. kon allemaal. Maar <laughs> toen liepen we uh, een galerie binnen en daar hing een prachtige case van dongen. Bang! 7,5 ton. En, en we waren het allemaal over eens dat dat, dat dat ding mee moest. Dus toen opperde ik voorzichtig tegen mijn vriendin... dat ze dan misschien een van die twee Picassos de deur uit moest doen... die ze net gekocht had. En ze zei, <laughs> een beetje boos. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat wandkleed voor jou, we hebben geen eens een muur die groot genoeg is ervoor. Dus dat begon al een beetje zo uh, op te spelen. En... Uiteindelijk waren we blij dat, dat dat budget inderdaad imaginair was. Geen geld, geen goed, geen zorgen. Bij, bij de uitgang hebben we onze dromen keurig ingeleverd... en in het restaurant hebben we eh, zalige kroketten gegeten. En nadat je 750.000 euro voor een uh, Kees, Kees van Dong heb overwogen... viel die 12 euro voor twee genade kruketten enorm mee. <laughs> voor twee ook oh, nog. Oké. Okay. Ja. Goed, nou, <laughs> heeft, het was een toffe heeft u, dag. Je heeft, je u nog, uh, ja, heeft u nog 12 euro over? En, uh, en een kaartje. Dat is nog tot, tot en met zondag, hè? De Brussels Art Fair. Tot en met zondag. Maar echt ontzettend leuk om te doen. Dat klinkt hartstikke mooi. Rick Leo, dankjewel. je NPO ja, Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws ja, hoe de beet van een heel klein beestje... een groot artiest jarenlang kan vloeren. Hiphopper Piet Villy had de ziekte van Lyme... maar nu is hij helemaal klaar voor zijn comeback. Ik ben benieuwd of hij een beetje tevreden is met zijn nieuwe werk. Want dit zei hij hier een jaar geleden. Ik doe dit nu volgens mij al negen jaar of zo... ben ik een professioneel muzikant. En basically uh, uh, houdt het in... dat je in een soort van structurele teleurstelling in jezelf leeft. Dus you, oh. don't worry about it. NPO Radio 1. Het is drie minuten over half één. Hier is het RMS-journaal Jan van der Putten. De gaswinning in het Groningse Loppersum is aan het eind van de ochtend stilgelegd. Dat meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM. Gisteren gaf minister Wiebes van Economische Zaken de opdracht... om de gaswinning in Loppersum zo snel mogelijk stil te leggen. En dat is nu dus gebeurd. In Waddingsveen is een man van 39 overleden... na een incident waarbij de politie betrokken was. De Rijksrecherche doet onderzoek, zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag. Omroep West heeft beelden waarop te zien is... dat twee politiemensen iemand op de grond vasthouden. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 90 mensen verdronken. Hulpverleners sloegen alarm toen er doden aanspoelden. De slachtoffers komen uit Libië zelf en de meeste uit Pakistan. En de Bitcoin is sterk in waarde gedaald. Anderhalve maand geleden was de koers nog 20.000 dollar. Nu is het 8.000. Volgens kenners zijn Bitcoin-beleggers bang voor strenge regelgeving. Dankjewel, Jan. De AMB, Jolanda van der Velde. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar zijn de bergingswerkzaamheden nog steeds in volle gang. Twee rijschroken zijn dicht bij Rudolf Arendsveen. Vanaf Hoofddorp staat er 8 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. Verkeer naar Den Haag kan het beste oprijden via Wasnaar over de A44. Lukt niet zonder file. Tussen Leiden en Wasnaar 4 kilometer met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Iedere vrijdag Kees van Amsterdam. Ja, nou, één keer. Eén keer wil ik het hier over uh, voetbal hebben. Voetbal, en dan in het bijzonder uh, profvoetbal. Want wat een domme lullen heb je toch bij die profvoetballers. <lacht> en bij de KNVB ook, ik zou bijna zeggen, hondenlullen. Ik weet dat er daar niet de Einsteins van de wereld lopen. En voordat je denkt dat dit een editair stukje wordt... van iemand die zegt, oh, ik haat voetbal. Nee. Ik ben in heel veel voetbalstadions geweest in mijn leven... en ik heb meer dan 30 jaar gevoetbald, mensen, op zaterdag. Ik kon er niks van, maar hey, ik heb het altijd heerlijk gevonden. Maar ik kan er niet meer tegen, dat gejank... en dat domme, onsportieve gedoe van profs. Eergisteren ook weer. PSV had verloren van Feyenoord. En ja hoor, wie had het weer gedaan? Ja, ik wil niet vaak de de schuld geven... maar het heeft wel een rol gespeeld vandaag, ja. Ja, natuurlijk, je hebt geen goal gemaakt, maar de scheidsrechter was het weer. En de reporter gaat ook mee janken. Ja, want bij die corner waar de 2-0 uitkomt, dat was geen corner. Ja, precies. En hij heeft het zelf ook toegegeven dan in de rust. En... Ja, hij heeft het zelf ook toegegeven, juf. Het was geen corner. Trainer Cocu vond ook dat ze benadeeld waren. En weet je wat er gebeurt? Zaterdag en zondag op de amateurvelden. Al die amateurs gaan dat gejank kopiëren. En ook steeds meer zeiken op de scheidsrechter. Want dat leren ze bij Studio Sport en bij Fox en bij Siggo. Ja, de profs doen het toch ook? Oké, okay, ik ben een oude zeikert. Maar er kijken zoveel jongetjes naar Studio Sport die nog niet verpest zijn en die kopiëren alles. Bijna twee weken geleden kreeg Denzel Dumfries van Herenveen een elleboogstoot en... Hij werd daarna heel hard in zijn ballen geknepen. Het ontging de scheidsrechter, maar het was op camera zeer goed te zien. Geen prettig gezicht voor een man. Maar welke straf gaf de KNV... K Sorry, KNVB? En die jongen van Vitesse doet het. En de KNVB, de terugcommissie, vindt er geen aanleiding in. Vindt het niet zwaar genoeg, het begrijp. Nee. nee, iemand in zijn ballen... Knijpen vond de KVB geen reden voor straf, op één uitzondering na. Tenzij de scheidsrechter het ziet, dan is er wel een sanctie op... en dan kan hij er wel voor gestraft worden... maar anders, als je het niet ziet, mag je het gewoon doen. Dat is nu de regel dus. Nou, lekker dan. Dat heeft elke voetballer gehoord. Hé, hey, ik weet, voetbal is een mannensport... en ik bedoel dat genderneutraal, maak hem op zeg, KVB, kneuzen. Gelukkig reageerde Humphrey zeer sportief over zijn blauwe ballen. Oké, okay, hij uh, grijpt in mijn ballen, maar dan moet ik ook zeggen... Ja, het is ook moeilijk om ernaast te grijpen, dus... Uh... <lacht> Het was ook moeilijk om ernaast te grijpen. Kijk, voetbalhumor en sportiviteit. De laatste dan, afgelopen zondag, FC Utrecht-Ajax. Lucas Gurtler, verdediger van Utrecht, nog zo'n leeghoofd. Was al gewisseld, had een hele vieze schop uitgedeeld... en wat deed hij vanaf de reservebank toen de bal daarover de lijn rolde? Hij pakte de bal en hield hem vast in zijn handen... zodat Ajax niet snel door kon spelen. Wat een kleuter en wat een triestigheid van een prof. Een tackle op de enkel van Talia Fico. Vervolgens haalt hij de bal weg, dat spelbederf. Tweede gele kaart van Lucas Gurtler. En die gaat er dan gek genoeg onder applaus vanaf. Ja, natuurlijk. Geef hem nog applaus ook. En wat gaf de KVB als straf? Eén lullige wedstrijdsschorsing. Stelletje Bange Scheiterts. En toen nog zoiets raars. De wedstrijd was afgelopen... en Utrecht-speler Labiat loopt op ajax siet Zieg af. Die wisselt zijn shirtje met Hakim Zier. En dan zijn er uh, spelers van Utrecht die dat geen goed idee vinden. Die zeggen, als je hem dan aandoet, uh, doet er in ieder geval binnenste buiten. Klaiber wil zelfs dat hij hem helemaal niet aandoet. Labiat wilde een shirtje van zijn vriend bij Ajax... maar de Utrecht-spelers vonden dat niet kunnen. Oké, okay, Labiat gaat misschien naar Ajax en zo... maar dat zielige gedoe komt allemaal in beeld. En over die voorbeeldfunctie voor de jeugd... zelfs het jeugdjournaal dook erop. Maar Labiat kreeg op zijn kop van zijn teamgenoten. Die vonden het helemaal niet leuk. Nee, en toen gingen ze er s'avonds bij Studio Voetbal... met Tom Egbers <lacht> ook nog serieus over praten. Ja, laten we het Pierre van Hooydong vragen. Wat vind je ervan, Pierre? Nou, je kan het allemaal uh, weglachen. Uh, ik lach het niet, hè? Nee, maar, maar ik, vind, ik vind wel dat... Hier denk je over na. Ja, hier denk je over na. Nou, jij misschien, Pannenkoek. Hij ruilt een shirtje naar de wedstrijd. That's it, Jesus. Het meest zinnige commentaar kwam van Utrechtse kinderen... bij datzelfde jeugdjournaal. Tja, een FC Utrecht-speler die een shirt van Ajax aantrekt, dat zie je niet vaak. Maar de kinderen hier vinden het juist een mooi gebaar. Omdat je laat zien aan je tegenstander dat je respect hebt en... Uh... Dat je geen haat hebt. Rivaliteit. Begrijp ik wel tussen twee teams. Maar na de wedstrijd moet je gewoon vrienden zijn. Hé, hey, respect, geen haat en na de wedstrijd gewoon vrienden zijn. Simpel, hè, voetbalprofs? En please, verpest deze jongetjes alsjeblieft niet met je dommige emmer. Anders KNVB, nieuwe straf, verlies je voortaan één bal. Ja, een teelbal. Kees Ramstel, heerlijk om zo het weekend in te gaan. Dankjewel. je ja. wel. Meer van de Nieuws Volg ons op Facebook. Ja, we gaan door met Piet Philly. Nou, dat is mooi, want die zit naast me. Dus hey, <laughs> komt hij okay. niet voor niks helemaal binnen. De helft van het duo achter uh, een heel bekend stukje. Dan gaan we even laten luisteren, want Piet Philly is zanger, rapper, muzikant. Bekend van dit: Mr. B. repeats. Mr. repeats. Dat is nu een Hoe oud is dit inmiddels al? Oud. <laughs> oud. Let's not talk about that. Nou, het is gewoon heel oud. Ja, het, is, ja. het, kijk, het, het is grappig ja. als, een, als een liedje zo lang in het bewustzijn blijft dobberen. Ja. Dan krijgt het een heel andere, andere plek dan dat het had voor mij. En voor heel veel van de Piet phillip luisteraars... is dat ook niet per se de track. Want het heeft heel lang onder reclame gezeten, het is heel lang gedraaid. Ja, onder. Dus, ik mag het één keer zeggen, Carwijn. Oh, want je mag eigenlijk geen reclame maken. Nee, toch? Maar ja, goed, het is gewoon. Carwijn. Carwijn. <laughs> Gamma, praxis, etc. Oké, okay, we balanceren het. Ja, maar goed, daar zat het onder. Uh, en ja. daardoor is het misschien nog, zit het nog steeds een beetje in ons collectieve ja. bewustzijn. Overigens bij mij niet hoor. Ik ken het gewoon dat ik destijds een fantastisch nummer vond. Ah, dankjewel. Uh, uh, daardoor ken oh, ik ja, het. Dank je Dankjewel. Piet Filly, je bent hier omdat je best wel lang weg bent geweest en weer terug bent geweest. Um, ik las in een, ergens in een, in een stuk dat, dat dit nummer wat we net hoorden, Mystery mm -hmm. Repeats, dat dat jou eigenlijk de afgelopen jaren op de benen heeft gehouden. Nou ja... Is deels. deels, deels. Ja, ja. laat ik het zo stellen, zonder dat, dat liedje had ik het, weet ik niet of ik nog had geleefd eigenlijk wel. Dat je nog had geleefd? Zelfs. Ja, ja, ik denk dat het en het lijkt melodramatisch, maar dat meen ik echt heel, heel eerlijk en het heel serieus. Het is vrij melodramatisch. Ja, ja dat, maar dat bedoel ik niet zo. Het is ook niet hyperbolisch. Kijk, als je Lyme hebt, dan, dan word je er zo dat, zeg maar, dat is qua kosten en qua leven en qua geen kracht hebben en qua alle ellende is dat zo heavy. Ja, dat had je, hè? Die had de ziekte van Lyme en daardoor het, ja. nou, dat heeft je helemaal, nou, nou, nou, ja, moet ik zeggen, platgelegd. Eigenlijk. Ja, het heeft, het heeft, het heeft mijn hele, het heeft mijn hele leven beïnvloed. Ik ben op mijn 13 of 14 of zo gebeten door een take. Mm. Dus ik heb al die uh, buitenlandse tours, heb ik gedaan met longontstekingen, en pijn onder mijn huid en neurologische issues, en kaakontstekingen en oorontstekingen en pijn in mijn gewrichten en pijn onder mijn huid en mood swings en insomnia en ga zomaar verder. Het was echt een ramp. Maar ik heb er gewoon altijd doorheen gebeten, omdat dit is gewoon mijn missie, weet je wel, om dit te doen, om mensen te... Uh... Maar wist jij wat je had? Nee, dus ik heb, wat, je, wat je gewoon vaak krijgt, is dat, dat je gewoon, ja, je gaat via dat door de farmaceutische industrie gedirigeerde huisartsen... Uh, uh uh, lens, ga je er naar kijken en dan zijn het salviers, en zijn het allemaal korte oplossingen, allemaal dingen die trouwens je hormoonbalans, Het had ze helemaal in balans. Dus je hebt eigenlijk niet echt, echt als je dit hebt niet echt hulp van, aan. Maar vertel eens, dus, want jij, je was toen uh, toch nog even terug naar Pete Philly en Perquisit. Het yes. begon volgens mij met History Repeats, jullie zegentocht. Jullie, zeegetocht. jullie ze hebben overal opgetreden. Nee, nee, nee, dat was al, dat was al met het Mindset-album. was daarvoor al. Ja, dus... maar goed, jullie waren destijds best wel groot. Dus ja, zeker. Veel, veel opgetreden, veel getoerd. Mm -hmm. En wat, wat merkte je dan van die line? bijvoorbeeld als je aan het toeren was? Nou, kijk, sowieso voelde ik me gewoon altijd heel... Ik voelde me gewoon heel naar. Dus dat heeft een ontzettende effect op hoe uh, dienstbaar je kan zijn als mens. Laat staan als artiest of als performer. Maar ik bedoel, ik voel me ook naar als ik een kater heb... of gewoon slecht geslapen okay, heb. Stel maar... je voor, <laughs> je hebt de ergste kater die je ooit hebt gehad... Ja. en je hebt dat in ieder geval iets van vier à vijf keer per week. Ja. Maar je weet niet hoe het komt... Dus je gaat nadenken over, oké, okay, uh, misschien heb ik een voedselallergie. Misschien heb ik een cholesterolprobleem. Misschien... Dus ik ben gewoon allerlei dingen gaan uitzoeken. En ja, ja ik heb niet heel veel gehad aan, aan reguliere artsen. Ik heb eigenlijk, eigenlijk niks gehad aan reguliere artsen. En al helemaal niks aan de verzekeraars. Oké, okay, dus jij stond daar op het podium, je voelde je beroerd, je voelde je, nou, aan het je einde, slap. En, en... Zeg maar, het toppunt van al dit was ja? dat ik, we waren in Frankrijk aan het toeren... en ik gaf geen interviews meer, ik, ik verkocht geen merch meer naar de shows. Ik lag eigenlijk alleen om in de bus te slapen... knalde dan anderhalf of twee uur op het podium... en ging weer terug slapen en deed voor de rest niks. Ja, ja. En dat was denk ik 2008 of zo wel, inderdaad. Ja. En, uh, ja. en toen, hoe, hoe, hoe ben je erachter gekomen wat je had uiteindelijk? Er is, een, uh, er is een, uh, uh, een arts in Utrecht die dealt met mensen die uh, te moe zijn en whatever. En mm -hmm. ik was daar langs geweest om te kijken voor uitgeputte bijnieren. Dus dat je eigenlijk helemaal, je bent helemaal leeggeput eigenlijk. Mm -hmm. En ik bleef last hebben van ontstekingen. Toen zei hij, uh, kort na mijn laatste tour in Australië in 2013, uh, hey, heb je gekeken naar Lyme? En toen hebben we dat met Western Blood test en nog een aantal andere, andere tests getest. Toen bleek ik dat te hebben. En hoe oud was je toen inmiddels? Toen was ik inmiddels 33. En je zegt, je bent op je dertiende, veertiende ben je gebeten door het... een je Hoe weet je dat trouwens, dat dat toen was? Omdat ik ben in mijn hele leven maar één keer gebeten door een teek. Dat was op uh, een schoolkamp van mijn middelbare school. Ik had hem op mijn hoofd. Ik haalde dat ding van mijn hoofd af. En heb er nooit want, dat, maar van... want dat weet je nog gewoon. Dat, dat herinner ik me nog. Ik ben nooit... Ik, ik, ja. uh, dus Ardenne was het. Je hebt twintig jaar Lyme gehad. Ja, dus ik had eerst allemaal negens en shit op, op, op, op mijn school. En daarna allemaal twee. Ik kon gewoon niet meer concentreren. Ik ben heel veel dingen... Ik kan nu terugkijken naar al mijn geschiedenis... en zien, ah, dat heeft dat op die manier gekleurd, deze ziekte. Ja. I don't know, maar ik bedoel, hey, laat ik wel... Maar het is toch trouwens een chronische ziekte? Dus dan heb je het toch nog steeds? Nee, niet? wat het chronisch maakt... Ik bedoel, ja het, is, ja, het is een chronische ziekte. Maar wat het echt permanent maakt is het feit dat verzekeraars vergoeden eigenlijk alleen maar een antibiotica kuur. Mm -hmm. Deze bacterie is heel slim. Dus zodra die doorheeft dat hij wordt aangevallen, creëert hij een omhulsel en schuilt hij in je zenuwstelsel. En dan kom je er dus nooit meer vanaf. Dus de meeste mensen die wat de reguliere dokters aanbieden, doen, mm -hmm. komen er nooit vanaf. Ik ben gelijk uh, het vanuit een natuurlijke manier gaan benaderen met de natuurlijke antibacteriële dingen. Maar ik heb... Gewoon super veel geld, super veel tijd, super veel pijn, super veel koppijn, super veel gedoe. Het is zonder twijfel de meest helse shit die ik ooit heb meegemaakt. En ik ben dankbaar ja. ervoor. Holy moly. Ja, maar desondanks, dat is dan helemaal uh, een goed verhaal. Desondanks heb je, <laughs> heb je die hele carrière opgebouwd. Heb je fantastische muziek gemaakt. Ja, Terwijl nee, je dus je af en toe beroerd voelde. Ja, zeker ik, toen ik het ging bestrijden. Dat duurde echt drie jaar van koppijnen, ah. Herxheimer reacties. En dat was echt gewoon uh, echt hels. Ik wil even naar de terug, in het begin van het ja. gesprek. Ja. Zei je, uh, nee, nee, dat ben ik maar zei je History Repeats... zonder dat nummer leefde ik niet meer. Wat, wat bedoelde je daar nou precies mee? Oké, okay, nou ja, Het moment dat je... Oké, okay, je bent ziek. Je kan niet werken. En geen van de kosten worden vergoed. En er is geen bijstand. Ja. Dus dat, dat, is, dat kan helemaal niet. Maar omdat ik als Piet Philly uh, af en toe nog een opdracht kon doen. En dan deed ik dat. Maar dan was ik ziek. Maar dan kon ik kan wel een voice-over doen als ik ziek ben. Ik kan les ja, proberen te geven als ik ziek ben. Ik heb mijn best gedaan. Maar dat that battled no way the duizenden op duizenden, duizenden, honderdduizenden euro's die deze ziekte bestrijden kost. En dat is ook de reden dat verzekeraars niks vergoeden. Want sommige mensen moeten vijf jaar het bestrijden, sommige twee jaar. Het is gewoon, ja, dat wil je als verzekeraar niet aangaan. door dat liedje, doordat je dat bij die bijvoorbeeld die grote klusgigant kwijt kon, had je tenminste nog een beetje inkomst. Er komen rechten binnen, maar het is ook het feit dat mijn muziek in het buitenland wordt gedraaid, veel nog steeds. en en en Maar ook bijvoorbeeld mijn soloalbum, die hier niet mijn Open Loops album, heeft in Nederland niet bijst veel gedaan, maar ik verdien aan Amerika, verdien ik aan dat album meer dan any Piet Philippe Kusser ding. Maar voor hier is het ja. Piet Philippe En dan, oh ja, hij heeft ook nog. Het, dat is ook leuk aan in verschillende landen werken. Dus ja. verschillende percepties van wie ik, wie en wat ik ben. Hallo. Maar nu ben je terug. Met een heel mooi nummer. En dat gaan we zo meteen draaien. Ja, wat, wat, waar moeten we naar luisteren in dat nummer? Waar gaat het over? Wat is de boodschap? Come Together gaat eigenlijk over. De, een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd door, door ziek te zijn en zo. is om mezelf te ontkoppelen van de emotie. oftewel de reactie die ik heb op iets. Dus als je, je heel slecht voelt. Mm. denk je, alles is gewoon helemaal, allemaal, is helemaal vervelend. Right? En. en maar als, je, papa, als het zo hels is. dan moet je wel ontkoppelen. en zeggen: oké, okay, dit is gewoon een tijdelijke situatie. En. Uh, Come Together is een liedje dat gaat over. hoe ga je uit je eigen hoofd. zodat je echt dienstbaar kan zijn naar een ander mens en echt contact kan maken en dat het daar is not just about your stuff. Dat het niet alleen maar gaat over je eigen perceptie. Dus Come Together gaat net zoveel over me getting my shit together... Oh ja. als dat het gaat over, over o, dat, dat, dat diepe, diepe verlangen... Om, om met al deze mooie mensen te dansen en te vieren. Hoe prachtig we zijn, hoe gestoord we zijn. <lacht> hoe vet het is om te kunnen leven, om te kunnen dansen. En gewoon met elkaar feesten vieren, weet nou ja, je wel? Ja, nou, lieve luisteraar, als je dat allemaal onthouden <lacht> hebt... met deze boodschap, moet je dit nou wel luisteren. Come Together Come together Yeah, yeah, yeah Come together All we need is you and me, Come together Waiting. I don't believe in separation And if you seek an explanation then dig my statement You can fly high in the basement External input needs some replacement Whatever may just stop and become complacent I swear I got my whole heart racing Come together Can't yeah, you see it's you and me Come together a cutie in the streets then prove me wrong soothing song just runs along the mind like a vision or an ambiance of a real life renaissance so come together come together come together yeah, come together, come together. Start about it for a second. Deep in my zone, so you know I'm checking for the expression of every second of a connection that I reckon is undeniable, yet reliable, identifiable as the real love itself that you can feel whenever I delve in. Then you squeal. <laughs> come together, come together, see me. Come together. Te, te, te gebakken, hoor. Holy shit. me. iemand heb gezien die zo enthousiast <laughs> mee danste en meezingt op zijn eigen muziek. Ja, het is, het is goed dat je weer terug bent, Piet Filly. Ah, Ik ben Heel super erg dankbaar dat, dat ik hier langs kon komen en thanks for al je support en zo. Ja, en het, was een, het is een mooi nummer en ik wens je waanzinnig veel succes na die ellendige tijd met Lime. Dankjewel. Dankjewel. Piet Fili, come together. Bye. En korte nieuwsupdate van de NOS. Schaatser Jan Smekens die zal volgende week de Nederlandse vlag dragen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat heeft de NOC NSF vanmorgen bekendgemaakt. De sprinter komt in Zuid-Korea uit op de 500 meter. De afstand waar hij vier jaar geleden zilver veroverde. Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag. En gefeliciteerd, jongen. Ja, super, super nieuws en een eer om. 9 februari voor Nederland de vlag te mogen zwaaien Ja, in ja. het stadion. Lijkt mij, ja, dat lijkt mij ook. Hoe, hoe lang wist je dit al? Uh, Jeroen Bel, de chef de mission, die uh, belde me twee dagen geleden op. Ja. En, uh, ja, dan hoef je niet lang na te denken wat je, wat je antwoord is natuurlijk. Nee, nee. Wat, wat, wat, wat betekent het voor jou? Ja, ja, Trots natuurlijk, maar wat zegt het je nog meer? Uh, ja, trots en uh, zeker de beschrijving van de, van de chef de mission ook... Uh, na een teleurstelling uh, in Sochi dat ik dacht dat ik uh, goud won toch uh, met het zilver naar huis ging. Ja. En, uh, en de hele manier hoe ik dat toen opgelost heb of afgehandeld heb, met, uh, met respect ook voor mijn tegenstanders. En uh, ja, in ieder geval uh, ook een stukje sportiviteit uh, buiten de baan en, uh, en echt top presteren binnen de baan. En, uh, met vorig jaar de wereldtitel op de 500 meter, uh, ja, eigenlijk als bekroning. En, uh, ja, nu in, in uh, Pyeongchang natuurlijk uh, weer voor dat uh, voor goud gaan. Ja. Moet je dan nog iets, iets voor doen voor die vlag? Dan moet je nog even een proefrondje lopen? Ja, ik weet het niet. Zo'n ding ja, is, nee, is een goede vraag. Ik ben nog niet ja. helemaal goed uh, gebriefd. Maar uh, het, uh, ja, ik zou zeggen dat het moet lukken. en uh, ja, Hoe zwaar de vlag is, dat, uh, dat gaan we daar even uit, uitzoeken. Oh. Je bent nog in Ereveen. Je hebt daar vanmorgen getraind. Hoe, even, ja. no even nog kort, hoe sta je ervoor zo vlak voor de Spelen? Uh, ja, staat er goed voor. Uh, geen gekke dingen. De, in, uh, in Airfoot heb ik laatst ook al een goede World Cup gereden. En daarna ben ik naar Italië gegaan voor anderhalve week om uh, me om voor te bereiden op hoogte. En uh, daar ben ik net van terug. En dan uh, vlieg ik dinsdag naar Korea. En uh, ja, eigenlijk gaat alles volgens uh, schema. Mooi zo. En 19 februari dan, dan kom je in actie, hè? Ja, klopt. Dan goed. is de 500. Ja, nou, we kijken allemaal ernaar uit. Dankjewel, Jan Mekers. Ja. En succes met het dragen van die toch best wel zware vlag. Wat zeg je wel? Oefenen. Ja, dat lijkt me wel dat je toch ja. even een rondje moet leren zwaaien, links of rechts. With great power, comes great responsibility, <laughs> zegt Spider-Man dan. Zullen we gaan wedden? Zeker, ja ja, ja. ja, ja. Ik doe eerst de uitslag van gisteren. Even toen wedden we met Longaars Wanda de Kantor om het aantal universitaire ziekenhuizen die het voorbeeld van het Anthony van Leeuwenhoek zouden volgen. Klachten tegen tabaksfabrikanten ging het erover. Dit waren de verwachtingen. Ja. Het kan zomer zijn, ik denk dat we een paar weken... en dan gaan alle academische ziekenhuizen volgen. Want waarom niet? Ja, nee, ik snap het helemaal. Waarom niet? Nou, ik ga, ik ga er toch voor eentje voor de weddenschap... toch nog eentje extra vandaag. We gaan het ja? uh, de komende maanden sowieso weten... en morgen weten we of die ene erbij is gekomen. Ja, uiteindelijk sloten we wel de algemene ziekenhuizen... die onder de MC-groep vallen. Uh, en de GGZ-kliniek Parnassia zich aan. Maar tot nu toe middenbij nog geen universitaire ziekenhuizen. Maar wat niet is, kan nog komen. Zo is het ook dan vandaag. Dus ik win het pakje chocoladesigaretten. Nee, weet je, er eentje erbij. Helaas. Ja, maar wel ja. anderen. Maar... <laughs> Morgen verkoopt, dat vind jij ook mooi, de Nationale Opera haar kostuums. Nou, dat is echt iets voor jou. Ruim 4000 handgemaakte baljurken, dierenpakken en hoofdtooien... wisselen dat van de eigenaar en de prijzen liggen tussen de 1 en 300 euro per stuk. En mocht je nou toevallig nog toe zijn aan een nieuwe baljurk en hoofdtooi, dan ben je helaas wel te laat, want de kaartjes zijn al uitverkocht. Maar hoeveel geld gaat die verkleed bonanza in het laadje brengen? Daar werden we over met styliste Jetteke van Lexmond. Goedemiddag, Jetteke. Hallo, goedemiddag. Jij bent er morgen zelf niet bij, maar dat is een beetje uit zelfbescherming, hè? Want dan koop je die hele hut leeg. Ja, waarschijnlijk wel. Het is natuurlijk geweldig wat daar gekocht wordt. Ja? Ja, ja? ja, ik bedoel, Want, uh, als je wel eens bij het ballet geweest bent... dan weet je dat de kostuums altijd... Um, uh, zo ontzettend veel toevoegen aan het stuk. En uh, dat er zoveel handwerk en zoveel creativiteit in zit. Mm. En uh, dat je, laat maar zeggen, een blik mag werpen achter de, achter de schermen. En zelfs uh, stuks mag kopen, is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik ben wel geïnteresseerd in zo'n dierenpak. Welke dieren zijn er allemaal? Dat nou, ligt er aan natuurlijk welk ballet. Ik weet natuurlijk niet welke stuk ze gaan verkopen. Nee. Maar uh, je hebt, uh, ik ben zelf net geweest uh, met de kerst ben ik naar de Sleeping Beauty geweest. En daar kwamen eigenlijk heel veel dieren voorbij. Al die kleine sprookjes werden in één stuk uitgespeeld. En uh, ja, er kwamen van muizen tot vogels. Eigenlijk alles kwam er voorbij. Dat is echt fantastisch. Ja, een vogelpak, ja. ja, dat is mooi. Maar nee, het is natuurlijk allemaal schitterend. Ik ken de pakken en de balletpakken. Dat ziet er ja. natuurlijk allemaal fantastisch uit. Is, is het ook een beetje, als ik nou iets kleins zou willen... kan ik dat betalen of... Ja, dat denk ik wel, want dit is vanaf 1 euro. Ja. Het is ook al natuurlijk heel mooi als je iets kleins kunt kopen... en uh, mooi in huis neer kan zetten onder een stolp. Of, uh, wat kan je ja, kopen natuurlijk... voor 1 euro, denk je? Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Paschal, maar ja, misschien ik. De, ja. ja, misschien zijn het, zijn het kleine props. Hè? Ze hebben, er komen natuurlijk wel eens binnen... omdat sprookjes heel erg verhalend worden uitgespeeld. Dan kan het misschien ook wel zijn dat het een... Um, een gefabriceerd kaart is of zo, weet je wel? Van, van papier wat heel mooi, ja. ja, het, Ik denk Rolf. dat het echt van alles uh, morgen verkocht gaat worden. Wat denk je dat het gaat opleveren? Jeze ik hoop minimaal 50.000 euro. Of het 50.000? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoop het ook. Um, ja, wat denken wij, Rolf? Rolof? Ja, ik ik zei er iets onder gezien. Ja, maar ik, ik, ben ik vind echt dat veel, dan, als je dan al, al, vanaf 1 euro al... Tot 300 euro. Ja, een grote pak. Nou, carnaval komt er wel aan, dus ja. mensen hebben wel pakken nodig. Je, Dat is ja, wel als zo. je met carnaval zo'n pak aan zou kunnen doen, ben je natuurlijk wel echt de allermooiste. Alle ja, ja. Van hoofdtooi en heb je nooit top. genoeg, zeggen we. Daarom, duizend. dus ik ga er toch boven zitten. Ik echt? denk, denk 53.000. 53.000 of ja, 50.000? Ja ja. ja, ja. We gaan het uh, meemaken, waar ze wel eens op wedden. Een foto van de Oprah opera Winfrey <lacht> dan. Dankjewel, Jetteke. Ik heb het wel eens beter gehoord. Echt? Ja. ja. Nee, ja. NPO Radio 1. Dr. Kelderenkel radiotherapie tegen hypes en hysterie. 360 kerels in een ruimte met meisjes met korte rokjes, wat denk je zelf? Het is niet verbazend, maar het is wel zorgwekkend natuurlijk. Elke zaterdag van 1 tot 2. Mark Zuckerberg, die had 10 jaar geleden nog gewoon een studiebeurs, dus die is heel snel heel rijk geworden. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Ja, maar niet gezond. Kijk, je eet een keer een kroket, niet gezond. Je loopt in de Amsterdamse buitenlucht, niet gezond. Uh, alles is ongezond, het leven is ongezond. We gaan eraan. Dr. Kelder en Co. Elke zaterdagmiddag van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 Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Score met Perfectview CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl Wij zijn nieuw. nieuw 10. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Nieuwten. De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN Amro. Check nieuwten.com. Maak kennis met de Incompany programma's van Managementboek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: Slash Incompany. Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium. Praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering. Van calculatie tot werkbonnen, van contractbeheer tot budgettering, alles in één pakket. Ga naar synthes.nl. Synthes met Griekse ei en dubbel S. Met Peugeot Private Lease creëert u een Peugeot 108 die helemaal van u is. U stelt hem zelf samen met diverse packs. Bijvoorbeeld pak City, inclusief achteruitrijcamera. Veilig parkeren met oog in uw rug. Of pak Naf, zorgeloos van A naar B. De Peugeot 108 Private Lease Upgraden kan al vanaf 2 euro per maand. Ontdek alle paks op Peugeot.nl. Software voor technisch dienstverleners? Kijk op Synthes.nl.